Um, we gaan verder met de zoger. hier in de pauze waren uh, vragen gesteld een, een beetje zo hoe, hoe dat was en een beetje de logica van, dat, van het geheel en natuurlijk gaat het niet louter om mensen we moeten altijd weten dat het niet hier gaat het om mensen David koning David natuurlijk alles in, in werkelijkheid, moest het ook uh, plaatsvinden in vlees en bloed. Maar het gaat om het ge de geestelijke kracht. En zullen we ook hoe dat, op de volgende les uh, verder zullen, zullen gaan. Het is niet alleen geniet genoeg voor de zoger om alleen maar ons dat, dat te vertellen. Het was een klein beetje begonnen, de zoger ons vertellen over deze zaak. Wat we zeggen. Maar hoe zit het ermee naar kracht en wat David is dan The Malchut, et etc. the krachten and the Uri. Uri, Uri is is um, uh, is Gar. Yeah, weten that Uri is is is Gar. Yeah, a Gar. What so was also here in the pause, Rabbi had said that Uri, uh, Uri, Uri is uh, Gar. Nou, dan David heeft hem gestuurd, zo was het de gedachte ook van Luba. Dat David was de zonde, dat heeft hem, was de zonde van David, de Urië. Waarom? Niet alleen, niet alleen louter dat hij een iemand, een mens, ja, heeft, uh, hij zijn onderdaan, heeft die daar naar de oostfront, naar een zekere dood, gestuurd. Ja, dat, maar nog, nog geestelijk was het, betekent dat Urië was gaar licht gaar. Wat heeft David gedaan? David heeft hem gestuurd naar, naar de Ammonieten. Naar de oorlog. Oorlog die Israël voerde met, met Ammonieten. Dus de, het, het heilige laten we zeggen, de, de, het heilige eh, voerde de oorlog in de mens. Kan je dat in het algemene zin of in het bijzondere eh, zin dat, zin, dat Oorlog uh, met de Sitra Achra, dat is de oorlog met de Ammonieten. En David had hem gestuurd, ja. Gar had gestuurd naar de. De zonde van David was dat hij stuurde, uh, uh, stuurde de Gar, dus de, de licht Chokma, veroorzaakte licht Chogma, dat licht ging naar de Ammonieten. Ammonieten, dat zijn de Sitra Achra, die de. ...die dus de gar hadden... Uh, ...aangetrokken door David... ...David heeft het veroorzaakt... ...dat de, dat de ammoniet... ...dat de citra acha verkreeg... ...ontving die... trek trok lichthochma naar zichzelf toe. Nou, dat is een... ...een mooie gedachte dat zie ja. je... ...dat is de verbanden die wij... leren. en zullen we natuurlijk... ...op de volgende les verder... Uh, ...zullen gaan leren. Natuurlijk zijn er vragen terechte vragen ook bij Pims, zegt ook. Vragen, nog diepere vragen zijn er. En het is nog de, de, de, de kwestie, de vraag van één vraag werd eigenlijk niet beantwoord wel door Hashem. De vraag van, ja, dat, dat David niet David wist, niet, ja, David wist niet dat. David wist niet dat. Uh, Urie geen seksueel, geen, geen, contact, geen contact had met Batsheva. En Hashem zegt, ja, hij wist het niet. Dus hey, Hashem bevestigde dat. Maar dan zit nog steeds, steeds nog een, een vraag, ja, voor ons, van oké, okay, als hij dat niet wist, waarom, waarom zond hij, ja, waarom zond hij David zond toch die Urie naar huis, ja, even voordat hij zijn spullen moest pakken en naar de, naar de front te gaan, naar de oorlog te gaan, dat om, om contact te hebben met zijn vrouw. Het is net alsof het, het is. Natuurlijk is het een voorschrift dat de mens moet wel voordat hij vertrekt, ja, hij moet wel thuis, uh, weet ik veel, dat moet toch wel, toch wel iets, iets, iets uh, voordat hij vertrekt, maar toch wel op die manier is het dan is het zo so dat David als het ware op die manier, uh, David als het ware toegaf, dat hij zei wel zo, dat Uri had haar toch wel uh, misschien of zeker uh, met haar heeft had contact gehad. Ja of niet? Dus uh, dat dus is misschien wat wij, wat nog niet... Voor, niet beantwoord is op de manier... dat wij zouden zeggen... Dat, hoe kon dan David... een vrouw nemen die al... van een vrouw of van iemand anders... toch wel behoorde bij iemand anders. David. Als hij dat wist... als David zou weten dat zij niet... dat hij had haar niet aangeraakt... dan, dan zou je dat wel... dan zou je wel dat... dan, is het, dan zou je dat wel... aannemelijk zijn dat dat dat voor hem... Uh, dat zij voor hem acceptabel... Ja. zou zijn, oké... Okay. De, de zonde van met Urië... dat ja. hij hem had gedood, dat is iets anders... maar in deze zonde dus... In, deze, in, de in de zaak van... van Batsheva... dan zou dat rein zijn... maar nu is het niet helemaal rein... in onze ogen... Ja, of niet. ja dat hij toch wel zond die... het ar, argument... van de Bdome... dat hij toch wel David zond... Uri, uh, eventjes, zei, ga ze maar naar huis, en neem maar, neem, neem, neem, neem, neem, gebruik je vrouw, dus nou, hou contact met je vrouw. Ja? Nou, dat is een beetje, hier zit even, wat, ja. wat dingen die, die, die een beetje niet helemaal. Maar we zullen zien wat het verder zal so, um, zijn. Erg goed dat die deze vragen en erg goed dat je dan, dat wij, wat wij proberen steeds zien achter die mensen, als ze achter het vlees en bloed. Wij moeten zien de krachten die er zijn. En niet, we hebben geleerd dat de hele Torah betekent, de hele Tanach, spreekt alleen van één ziel, van één mens. En natuurlijk bestaat het algemene aspect, en het bijzonder aspect, maar toch wel, het is één mens. Ja, dat betekent kan je ook zien als oorlog tussen het goede en het kwaad goede neiging en slechte neiging in de mens David eh, en, en, zijn, en zijn aanhang zijn leger etc. dat is dan het goede in de mens ja de goede neiging ammonieten of zo de andere zijn verschillende vormen van klipoot en die moet je dan overwinnen et cetera. dat zo moeten we natuurlijk zien en niet kijken naar de oorlog eh, als zo uh, so is het ook de bedoeling. je dat dit? dat verhaal is heel bekend van Bart Maar ik kan het even niet... Yeah. Ja. Het is een bekend verhaal natuurlijk. Ja, ja. Het is een bekend verhaal. Gewoon, je moet opfrissen. Je kan het een beetje lezen. Kijk, de, ja. de koningen. Kan je dat verhaal een beetje lezen. Ja, thuis. Dan zal Dan zal het... Hè? Als je dan je er nog een keer. Dat kan je als iemand als dat verhaal niet kent. Kan je een beetje thuis gaan kijken. Koningen... Um, Zegt hij dan, koningen Koning de eerste koningen 15 bijvoorbeeld, uh, 14, dat kan je dan lezen. Over David een beetje, kan je dat lezen? Ja, dan kan je dat veel, dat soort dingen lezen. Oké? Maar de hele bedoeling is nog een keer om niet te verdingen Alles wat wij leren, probeer dat niet, wij spreken niet van inflation Dat is erg belangrijk om te zien. En alles wat wij leren is, hoe de manier, hoe wij gebruik kunnen maken van de wetten van het koninkrijk der hemel. Zie je dat? Maar dan in alle, met alle facetten van eh, Kilim, dus niet alleen Ketter, maar dan wanneer ook de, het licht van de Ketter komt naar, naar Daad. En van Daad naar die verder, want die naar je soort, dus in het hele, als in het geheel. En hoe kunnen we deze gebruiken? Wat kunnen we? Hoe kunnen we ons overeenkomen? Steeds leren met de dag, met vallen en opstaan, maar komen steeds uh, laten het licht, de waarheid penetreren in ons. De waarheid zit in ons alleen. Wij moeten toestaan dat het niet in ons penetreert. Dat geeft ons leven. Het is praktisch. het is absoluut praktisch. Dagelijks heb ik daarmee... Je moet steeds overwinnen. En steeds... Uh, en het werkt. Het, het geeft reding. Het geeft absolute uh, reding in elke toestand. Ja? Met kracht, met macht, met alles. Je voelt al die krachten in jezelf. En totdat je komt weer in, in contact met het, ja, wat we willen dat het, het koninkrijk. Daarheen helemaal alles is binnen onszelf. En dan krijg je dan het gevoel, dat de redding is er in jou. Ja. Dus dat we altijd leren dat we weten dat het... wat wij eigenlijk, wat wij leren is. Dat wij hier gaan leven net zo alsof in de cel hetzelfde zoals het in deze wereld als in de toekomstige wereld. Ja? Dus dat wij ook proeven het leven ja, net zoals in de toekomstige wereld is. Dus al zijn wij in ons lichaam, maar dat wij proeven. En hoe kunnen we dat proeven? Door de wetten van uh, het koninkrijk der hemel. Ik, als je zegt oordeel uh, uh, niet en jij zal niet geoordeeld worden. Als je dat binnen jezelf, wanneer je druk, druk bent. En als je slecht tegen jezelf van binnen, je ziet dat je oordeelt. Iemand, situatie, doet er niet toe wat. Probeer het steeds jezelf te, uh, uh, te analyseren wanneer jij voelt jezelf. Uh, Orde. Huh? Ik het ja pr pr Probeer het altijd te kijken wanneer jij kwaad bent, of wanneer jij uh, uh, verontwaardigd bent, of wat dan ook, van binnen, of onrust hebt. Probeer op dat moment eventjes te kijken waarover, of wat, waar gaat het over mijn toestand, en jij zal, huh, in mijzelf. In jou, niet in iemand anders die, die jou kwaad maakt. Niet in de omgeving, maar kijk nou in jezelf. Wat maakt mij nu? Wat brengt mij nieuw ertoe dat ik verontwaardigd ben? Waarom ben ik onrustig nieuw? En als je dat eventjes kijkt naar jezelf. Alleen jij, niet, niet verbinden. Ah oh ja, hij, zij, die, nee. Begrijp je? Niet zij, niemand is, is schuldig. Niemand, ook jij niet. Maar moet je alleen kijken naar jouw toestand. En dan ga je dan zien. Hey eigenlijk veroordeel ik nu iemand anders. Ja, eigenlijk veroordeel ik een bepaalde uh, oordeel felleke, ja, of zeg dat, ja, van over iets, over dat. Ja. Eén het ding is mening geven, of mening hebben. Mag je wel, het is niet, niet erg, maar het moet zo zijn, mening moet het zo zijn, jouw mening moet niet gekoppeld zijn aan oordeel van iemand. Oordeel en mening, dat zijn twee verschillende dingen. Dus niet verwaren, mening hebben en oordeel. Oordeel betekent dat jij als het ware mening is altijd vanuit je eigen kilim. Oordeel betekent dat jij als het ware projecteert iets van jou op een ander, of op een open situatie. Heb je dat? Kijk, mening is betekent altijd, mening is, daarom zeg ik, ik heb mijn mening. Uh, in zonder ter, in zonder relatie uh, tot iets anders. Jij geeft jouw mening vanuit jouw eigen positie, jouw eigen kilim, jouw eigen dat is de mening, dat is eigenlijk pure mening. Maar oordeel wanneer jij als het ware kruipt in de kilim van ander. Dat is oordeel want je kan nooit over iemand anders oordelen, wat hij ook zegt, je kan het nooit oordelen, zijn situatie, je kan zeggen bijvoorbeeld wat hij zegt, klopt niet, of dat, dat is wat andere dingen, bijvoorbeeld voor een bepaalde een bepaalde bijeenkomst, je kan zeggen dat klopt niet in deze situatie, Zo, dat is, moet het jouw mening zijn, maar niet, ge, niet gericht zijn op, het, op de persoon, het is net als voetballen, je ja, kan voetballen en kijken naar, richten jezelf naar een, naar een bal, en jij kan richten jezelf op een ander. Ja? Dus niet de, niet de bal interesseert jou, maar die de persoon. Dan ga je alles doen op, om hem, om, om, dan ga je, ga je spelen op een persoon, en niet voetballen. Dan is het slaapwerk. Zo is het ook hier. Als je op een vergadering kan je altijd iemand kapot maken op uh, wat je wil of, of proberen iets kapot te maken door oordeel te vellen. in plaats van mening, jouw mening te geven. Men kan toch ook iemand hebben die je zo object vindt, maar dan, dan is het geen mening, dan is het een oordeel. Die ja, maar die, die je gewoon insitieert van vanwege zijn of haar mening. Je. Ja, je ook okay. iets politi ja, politiek, oké, okay, maar dat kreeg. moet je zo zien. In, binnen jouzelf ja. heb je jezelf. Dus binnen jezelf moet je oordeel niet oordelen. Daar gaat het om. Je. Als je werkt ergens, natuurlijk dan moet je niet zeggen, nou, bij mijzelf oordeel ik niet, maar als je mijn job, mijn werk wat ik doe, dan oordeel ik wel. En daar moet ik mij natuurlijk met ellebogen moet ik, wel, moet ik wel. Dat is dan met twee maten natuurlijk meten. Je. Dan het is erg moet je natuurlijk opletten dat, dat als je dat doet, want uh, ons uiterlijk lichaam weet niet comedie. Hij weet als je dat in één een, in een situatie doet, ja. dan in andere situatie dan ga je dat ook doen. Je zegt, nou waarom hier heb je dan uitzondering gemaakt en hier heb je hier heb je dat? Dus ja, dat kan je ja. niet begrijpen. Je kan het niet. Je kan het niet comedie spelen. Dus probeer, en ik zeg, ik zou zeggen, uh, wie oordeelt niet, zelfs in zaken, ja, zelfs in, in, in, in de politiek zelfs, die gaat heel hoog schoppen. Dat voelt niks Die gaat heel groot, hoog hoog, schoppen, echt hoog, want men zal voelen in zijn woorden zijn zijn mening die niet, ge, eigenlijk niet en geen oordeel. Kijk nou in de, bijvoorbeeld in de, in de hele campagne van verkiezingscampagne van Obama. Kijk, hij had het zo fijn gemaakt. Natuurlijk, ik kan niet zeggen dat ik ben niet specialist, geen specialist, maar wat ik gezien had was geen oordeel over zijn opponent. Dat hij had gezegd dat die weet niet van de economie. Bijvoorbeeld, nou, dat, was, dat klopte, het dat was een mening gewoon, maar niet en niet, maar niet iets dat het uh, oordeel over iemand rijdt. Terwijl de anderen die, andere, die oordeelden over hem. Oké, oordeel, jij oordeelt over de ander alleen omdat jij zwakker bent. Heel erg belangrijk. Goed opletten dat jij oordeelt over de ander alleen wanneer jij zwakte hebt. Zwak, zwak, uit de zwakte, uit zwakte beginnen wij oor te oordelen. Want jij moet het maar oplossen. Huh? Dan denk je, jij moet het maar oplossen binnen, je, binnen jezelf. Ja, begrijp je dat. Ja. Eerst dus, daarom... Hij de, de, de, moet altijd komen in de positie... Wat is de zwakte? Zwakte, wanneer jij komt uit jouw kilim... En jij gaat iets verbinden... Door jezelf kwaad te maken... Door jezelf op te winden... Over iemand, over iets anders... Maar waarbij jij dus... Jou, als het ware jouw eigen kilim prijs geeft... Voor, voor een bepaald doel of iets anders... Waarbij je uitgaat uit je eigen kieling. Je moet nooit uitgaan van je eigen kilim. Natuurlijk is het makkelijker te zeggen. Maar altijd strijven daarnaar om telkens terug te keren. Telkens terug te keren naar jezelf. En vanuit je eigen kieling dingen te bezien. En dan zal je zien, zal je, dan, dan hebben we alleen maar meningen. Dan is het constructief. Maar dat soort dingen gaan wij ook veel leren uh, samen. Gaan we dat leren veel in uh, de leer van uh, het Koninkrijk Reino. Dat Gaan we ook veel doen in uh, wat wij zo met zullen het Brit Gadasha zullen leren. En deel daarvan natuurlijk altijd willen projecteren ook in de zogerlessen van wat van toepassing is daarvan. Da, da. Dat, dat, is dat, wij gaan dat betekent dat wij praktisch gaan leren leven uh, door de wetten van het koninkrijk der Dat betekent dat uh, Yeshua onze leraar is. Dat betekent wat ik wil zeggen. Dus al die anderen zijn ook onze leraar. Maar allemaal, alles zit dus in Yeshua zelf voor mij bijvoorbeeld, nieuw is, mijn hoofdleraar is nieuw Jeshu, Maar dat komt omdat, al deze weg heb ik meegemaakt. Ja, yeah, van dat heb ik ook geleerd, van uh, Torah, van Moshe, heb ik veel, veel geleerd. Toen was het, Moshe voor mij was toen de the leraar. Kijk, hey, wat betekent dat, waarom toen Moshe was, en nu de andere, of een andere, hoe komt het? Jij zit op een bepaald niveau. Hoger, lager, dat betekent niet hoger lager. Maar jij leert dan bijvoorbeeld op het niveau van het Torah. En op dat niveau, dat is het niveau van het beleven en uh, van Moshe. Nou, dan ben jij op dat, op dat moment binnen jezelf, diep, diep in jezelf, is als het ware jouw wortel dan is Moshe. Dat is wat jij van binnen dan diepst in jezelf ervaart. Als je komt verder naar de zoger, zoger leren we sowieso. We kunnen niet zonder al die elementen, al die afzonderlijke leren, begrijp je? Dan het is alles verbonden met elkaar. Het is niet te scheiden, een of een ander. Dus als we leren zoger, dan is het altijd verbondenheid ook met Yeshua, met de leren van het Koninkrijk der Hemel, en met de Torah. Ja? Wanneer we leren, is daarom zien we ook, we leren het zo, kijk, hoeveel leren we de Torah. En daarna, Asolam ver, ver, vertelt ons ook, eh, behandelt met ons ook dat, dezelfde kwestie, maar dan via de Svirot. Ah, als het via de Svirot, tien de etc. dan zien we de boom, des levens van Ari. Maar het is alles verbonden met elkaar. Daarom had ik ook... Ja? Is dat patroniseerder bedrijven? Ah? Is dat patroniseerder bedrijfd, op deze manier? De andere mensen, die we? verbindingen maken? ja. En met zoe... Dat is de, omdat het vloeiend moet zijn. Ja, weet ik, maar is dat eerder gebeurd? Eerder? Ja. Met mij? Nee, door anderen. Door anderen, natuurlijk is iedereen moet op die manier doen, maar niet iedereen, niet, niet iedereen heeft, hoe kan je zeggen, niet iedereen is ontvankelijk voor veranderingen. Er zijn mensen bijvoorbeeld die aangeleerd hebben, geleerd hadden van een of, bij een of een andere leraar, en ze blijven al hun leven trouw aan die, aan die leer. Ik zeg niet dat ik ontrouw pleeg aan Moshe, dat ik, begrijp je wel, maar het is de verandering, wat betekent de verandering in het geest? Groei, betekent niets verdwijnt, goed opletten. Niet dat ik zeg, uh, ik scheid van de ene en ik neem de andere dat is, is, is dus niet in het geestelijke in het geestelijke betekent wat ik had, heb ik al maar dan krijg ik nu de extra altijd extra dat is wat wij doen en, niet, en dus wij hoeven niet bang te zijn of, we hebben van binnen dat, oh wat heb, ik nu? wat heb ik nu ben ik dan niet trouw aan die ben ik dan niet trouw aan die dat is net, het is als trainen weet je zegt oké okay, nu ga ik even met mijn benen trainen ja Misschien hetzelfde, het het het het ja. ja. Dus niet bang zijn dat jij, het belangrijk is van binnen jezelf geen grenzen te stellen van tot hier en niet verder. Want niets van jouw gevoel, je moet, je moet jouw gevoel ontwikkelen tot het uiterste. Dus naar buiten mag je wel natuurlijk, moet je wel. Bepaalde grenzen ken, kennen. In elke situatie moet je dat. Kan niet anders. Niet alleen vanwege mensen, maar überhaupt in de mens is. Alles wat bestaat, alles wat Hashem heeft gemaakt, de schepper heeft gemaakt, hij heeft gemaakt beperkt. Hij heeft met beperking. Alles is beperking. Bedoel, alles is een product van een product van Simpson. Beperking. Zonder, zonder beperking zou geen aarde zijn, duidelijk. Dat, de puntje, dat puntje werd beperkt. Kijk naar nou de oceaan. De oceaan is beperkt. Kijk, die, die loopt niet uh, bo, acht, bo, uh, uit zijn oevers. Okay. Nu, nu en dan eventjes, eventjes kwaad, maar, maar voor de rest weer terug, weer terug naar, naar eigen. Ja. Alles blijft netjes gehoorzaam. Maar naar binnen. Binnen moet je niet proberen aanvaarden. Al het, het gevoel niet denken dat dat is vies. En dat is minder en dat is... Alles moet je aanvaarden. Het gevoel dat vies, viesigheid moet je aanvaarden. Alles moet je aanvaarden uit die viesigheid. Je kan niet anders tot het licht komen dan door de viesigheid. In die viesigheid, in die viesigheid juist. Daar zit het licht. Vergeet je? Dus nooit, ja, nooit vluchten uit die, die viesigheid. Iemand die, die wil die vlucht uit de viesigheid, die zegt... Dat gevoel in mijzelf, nee, dat, dat accepteer ik niet. Als je dat niet accepteert, betekent dat jij niet accepteert dat binnen jezelf. Betekent dat jij zelf binnen jezelf jouw perken stelt, jouw zelf een stukje van jouw gevoel niet activeert. Ja, ik ben, ik ben, uh, strecht, strecht, ik ben streng gereformeerd. En die zegt, nee, ik ben katholiek en ik ben dat, ik ben wel heel... Dat betekent, dat is, van, dat, is wat, dat, heb ik, dat is mijn overtuiging. Dat betekent dat jij alleen daarvoor jezelf openmaakt en iets meer. Ik heb nu bijvoorbeeld geen angst meer van bij mijzelf. Heb ik geen angst meer en geen, uh, probeer ik steeds meer om geen oordeel te vellen. Waarom? Als ik hoor naar katholieken, dan hoor ik naar katholieken. Dan hoor ik een genie, kan je het niet meer zo dat, och, wat zeggen zij? Of die strenge streng of een andere, of allerlei andere vormen van, van religieën of zo. of Zelfs in shamanisme heb je dan geweldige dingen die, je ah, kan alles horen. Horen kan je dat wel, maar ik hoef mij in mijzelf niet. Um, um, mijn gevoel hoef ik dus niet van binnen uh, uh, persen. Ja, ja of uh, zeggen, nou, dat wil ik niet. Dat Afsluiten, afsluit et cetera. Aan de andere kant leren we dat ook. Aan de andere kant leren we, we zeggen dat, zal ik het ook in deze goed bijvoegen. en het was een belangrijke les. Um, uh, twee lessen hadden we gehad, onlangs in de, de nacht nachtlessen over het belang van de omgeving ja dat is heel erg belangrijk dat, uh, welke omgeving jij kiest en Slawea Sulam raadt ons geweldig raadt ons aan om als je bijvoorbeeld met het geestelijke veren bezighoudt houdt dat jij niet uh, in jouw gezelschap dat jij niet gezelschap houdt met mensen bijvoorbeeld met religieuze mensen Waarom? Omdat automatisch de mens is ontvankelijk ja, voor ideeën. En wij hebben niet alleen de innerlijke mens, maar we hebben ook een uiterlijke mens. In onszelf. Dus als je gewoon omgaan hebt met iemand die religieus is. En dan, wij zijn dus, um, de mens is dus erg gemakkelijk, uh, uh, de ideeën worden vermengd. Met elkaar. Dan zijn ideeën er is ma erg makkelijk om zijn ideeën dan vermengen met jouw ideeën. Dan weet je niet meer wie, van welke ideeën zijn dat. En dat werkt automatisch in jou. Aan jou, de, binnen jezelf. Het is erg moeilijk, want het lijkt het, het wel dat het naast elkaar is. Het, het, qua oorwoorden komt het vaak echt dicht bij elkaar. Intentie is iets anders maar dan samen met zijn woorden haal heb je samen met zijn woorden haal je naar, je naar je toe ook de lading de lading van die woorden die hij, die hij aan die woorden geeft en dat kan zijn dat de woorden zijn als het ware lijken wel op elkaar, maar voor hem is God is dat en voor jou is het God is heel iets anders dat is het licht eens of en voor hem is het heel iets anders dus op die manier kan je dat, als het ware, beïnvloed worden door de, door, door de zijn ideeën. Zie je dat? Dus niet bang zijn. Aan de ene kant, zie je goed opletten. Aan de ene kant dus niet, niet bang zijn voor jouw gevoel. Niet jouw gevoel proberen zuiver te houden, etc. Alles, alles moet je in jouw gevoel, alles, alles wat in de wereld is, is heb jij ook in jezelf. Aan de andere kant, al lijkt het ons dat een beetje paradoxaal, hoe kunnen we die twee rijmen, Niets, dus geen gevoel, voor geen gevoel vies jezelf voelen, maar aan de andere kant wel oppassen, dat jij in je omgang met de ander, dat jij niet laat de ander jou uh, uh, vermengen zichzelf met zijn ideeën. Dus, dat moet je wel zoeken, zelf uitzoeken, op welke manier dat, jij kan dat rijmen begrijpen, maar uh, Slavia Salaam zegt ons maar, praten over koetjes en kalfjes, over materiële zaken, dat kan, geen probleem, dat is geen probleem. We maar, goed opletten dat jij ook dan met een religieuze mens, of, dat jij het met hem ook niet, en het begint met praten over koetjes en kalfjes, maar daarna gaan ze jou toch wel beïnvloeden door, uh, om uh, en hun ideeën vermengen met jouw ideeën. Want de mens is vatbaar voor die vermenging. Je? So, dat is die, dus die twee dingen die, als het ware, moeten we altijd kijken. Hoe kunnen we die uh, naast elkaar hebben, als het ware? Jouw gevoel niet klemmen. Ja, niet beklemmen jouw eigen gevoel. Van binnen moet je geen grenzen proberen te hebben ten aanzien van jouw eigen gevoel. Natuurlijk hebben we twee kanten. Er is altijd begrenzing bestaat altijd. Maar Stap voor stap moet je dan uh, de, de grenzen weer verleggen weer, verleggen weer de grenzen. Maar altijd bestaan die bestaan die grenzen. Altijd bestaan die of, of ja masachim, of als het ware de regime, de de sporen van die grenzen blijven altijd bestaan. Dat is onze kracht, dat is de kracht van de mens. Die de mens opbouwt in Israël. Maar dan kan je ook lezen dat in de zo in dat, ja, bijlagen, Mirjam heeft het vertaald, dus we zullen dat bijleggen in, bij deze les. Dat is als bijlage, we zullen het bijleggen, als bijlage doen bij deze les, bij de zogarles mm -hmm. van vanavond. Mm -hmm die twee lessen die hadden wij over het belang 106. het artikel ja onder ja. de over het belang van het, van over, over het belang van de van de omgeving zeer belangrijk en okay. media dat heb ik niet gevraagd zij heeft het zelf gevoel gehoord aan mijn drift misschien nee. dat het wel belangrijk is dat zij heeft het zelf op haar eigen houtje. heeft dat maar goed opletten want de omgeving is bijzonder wij zijn ook bijzonder kwetsbaar, de mens is erg kwetsbaar, niet denken dat ik ben, ik ben nu krachtig, ik weet het nu, ik weet het nu. Ja, we hebben geleerd dat koning Salomo ook niet in staat was uiteindelijk, uh, ja, om, om stand standen te houden met al zijn kracht en macht en wilde etc. Dus niet denken dat jij niet jezelf overschatten, over dat jij het aan kan. Aan de andere kant, dus niet sluiten jezelf ten aanzien, ja, ten ten aanzien van andermans man's ideeën, maar ook weer, ook weer uh, een, een zekere uh, voorzichtigheid, je dat? Een zekere voorzichtigheid, waakzaamheid uh, hebben steeds. Dus om niet, oh, on, niet gewoon onbelemmerd gewoon die ideeën gewoon overnemen op jezelf, aan jezelf. Dus als allemaal laten jou beïnvloeden uh, op de manier dat zij jouw geestelijk werk, dus jouw kilim, zullen als het ware breken. Dat is erg belangrijk. Maar dat moet je zelf leren. En natuurlijk met vallen en opstand. Dat is niet een, uh, iets, dat is alleen praktijk van, ja, praktijk, uh, dagelijkse praktijk. Nou, wat, uh, maar nog een keer, de leidraad moet zijn, wel eens wat, wat ik leer, wat geeft het mij uh, als, wat geeft het mij om mijn leven in te richten naar de wetten van het hemel. Ja, naar, de, naar betekent, naar de wetten van het koninkrijk, de hemel. Niet, toe, niet toegespitst op de, alleen maar de aardse, ja, aardse uh, de aardse applicatie van die wetten. Ik zeg niet dat dit verkeerd is. Maar weten wat, hoe kijk, wat betekent het koninkrijk, koninkrijk der helemaal Goed opletten. Hoe jouw daden, gedachten, daden, gevoelens, wensen, hoe wordt het gezien vanuit het licht zie je dat hoe wordt het gezien, betekent hoe wordt hoe word jij gezien, gezien vanuit de eeuwige wetten uh, als het ware van buiten jezelf hoe men jou behandelt ten aanzien van de wetten van het heelal hoe men wil jou zien hoe moet jij beantwoorden aan welke normen, van niet de menselijke normen, maar hoe men wil jou zien in jouw volmaakte toestand? Terwijl ik niet volmaakt ben, absoluut veel ver van de volmaaktheid ben, maar dan moet ik wel nastreven door deze wet, wetten van het Koninkrijk der Hemel, zullen wij ongetwijfeld met de dag dichterbij komen. Daar gaat het om. Dan in alles wat ik leer, of ik leer Zogar, of ik leer uh, Slavia Solam, of ik leer wat ik ook leer, en wat ik ook doe, hoe sta ik nu in ten aanzien van deze de, wetten. De maar het is, is een kwestie van uh, ervaring en contact met, met deze wetten. Dat is dan contact met wat we zeggen, met Yeshua. In contact met de wetten van het heelal. Je kan zeggen, ik geloof. Ik geloof in Yeshua. Ja, ik geloof. Nou, als je gelooft, kijk, ben je mijn leer? Ben je mijn, zeg dit dan, Yeshua zegt dan, ben je mijn leerling? Dan moet je zeggen, ik ben leerling van Yeshua. Zo so moet je zeg, zeggen, dat is mijn leer. Wij zijn allemaal leerlingen van Yeshua, want Yeshua, goed opletten, Yeshua is de is, is eigenlijk de, de hoge priester uh, van de hele mensheid. De, de ziel van Yeshua is, is de ketter, dat is de hoge priester van de hele mensheid. Dat is de, de kracht van deze, deze. Dus hoe moet ik dan hoe moet ik dan aantrekken dat licht van Yeshua? Hoe moet ik mij in verbinding stellen? Door al die, al die wetmatigheden, alles wat hij, wat hij zegt, we zullen het allemaal leren. Uh, veel meer leren dan wat alleen maar staat in, de, in het Nieuwe Testament. We zullen het alles diep, diep leren, want aan de hand van ook, waarom? Aan de hand van de Thes, aan de hand van de Zoger. Het is allemaal eens ook delen van het, het de leren van het Koninkrijk der Het is onder, het onderdeel van het koninkrijk der hemel. Alleen op het niveau van de jesson. So, Hetzelfde uh, uh, is uh, zorg, is ook het koninkrijk der hemel, maar op het, op het niveau van het lichaam. Het brengen van het koninkrijk der hemel in, wat ook, het brengen van het koninkrijk der hemel in de daad, sfera daad, is is Moshe, is de Torah. De Torah is niets anders dan het brengen van het, het, het resultant, resultante van, het de komst, het, van de komst van het licht van de schepper in de sfera daad, in de daad van de mensen. En wanneer het komt in het lichaam, in het keveret, het koninkrijk der hemel, dan is het uh, dat is de, de zoog. Maar de hele bedoeling is alleen maar het Koninkrijk der Hemel. Het gaat alleen, wij leren met het Koninkrijk der Hemel. Alleen het afdalen van het Koninkrijk der Hemel op de, plaat, de plaatsen van het de Koninkrijk der Hemel. Dat kan zijn in de ketter, eigenlijk. Het kan zijn in de daad. Het kan zijn in het geverre. Het kan zijn in de je Het zijn vier stadia van het afdalen van het Koninkrijk der Hemel hier op aarde. En het, de vijfde, de vijfde, het vijfde is het, het afdalen van het Koninkrijk der Hemel in de mangoed. Dat is alles. Dan zal de hele wereld zal zien de wetten van het Koninkrijk der Hemel. Al het vlees zal de Schepper dan zien. Dat is wat wij leren. Dat is onze taak. Dat wij weten wat wij doen. Waarvoor leren wij? Niet leren omwille van het leren. We hebben ook in de, zo, in de uh, Slavia Solam geleerd. Dat niet, niet het leren is de hoofdzaak. Niet het leren is de hoofdzaak. We hebben dat geleerd zo. Maar de toep, het toepassen daarvan. De daden die de mens doet. Dat het, het wat wij leren. Dat moet ons opleveren. Op dat wij tot daden in staat zullen zijn. Dat wij zullen in staat zijn om te geven en van ons te geven. Vruchten, Vruchten, precies. Vruchten moeten we geven in, in deze wereld. Voor yep. onszelf. Dat, wij, dat is de... En niet het leren, leren op zichzelf. Wat Yeshua was. Yeshua heeft de hele Torah volbracht. Alles wat in de Torah stond, wat, uh, volbracht. De, uh, iemand vroeg mij wat is het Waar is dat hele drama voor nodig? Was. Ja, dat, dat, dat Yeshua, de zoon, dat, dat Hashem, de zoon, zijn zoon moest hier brengen, hier laat ik neerdalen, hier in onze wereld. En moet, hem, la, hem, dan moest hij dan gekruisigd worden, et cetera. Wat is het nou voor drama? Waar is het voor nodig? Yeshua kon Yeshua dan niet, soms niet ontkomen van, van de kruis. Ja, hij kon, kon hij dan, kon hij niet ontkomen, natuurlijk kon hij ontkomen van de kruis. Ja, als hij, als hij uh, alleen maar een mens was. Ja, op welke manier dan ook. Maar, wat, waarom ontkwam niet? Hij, steeds, hij zei steeds wat? Het moet, het moet, de Torah, het moet uh, volbracht worden, de Torah, wat de Torah over mij zegt. Ja? De woorden van de Torah moesten in vervulling komen. Dat is wat hij deed. De woorden van de Torah moesten in vervulling hebben, uh, kwamen. En hij was de vervulling van de Torah. Wat in de Torah stond, dat er zou gebeuren, dat zal zijn, Later, later, later heeft hij volbracht. Uh, weet je, want hij was de ketter, zoals ik jullie had verteld, van de zetter van de Zeran en, en de zeerampien, dat is de kracht van de Torah. Dus hij had de hele Torah volbracht. Zo is het ook onze taak om de, de leer, niet de leer zelf, is de hoofdzaak, maar het toepassen daarvan. Dat is wat we leren. Goed, goed doordrongen worden daardoor. Alles wat we leren, dat jij weet gericht naar het doel, einddoel, moet je altijd zien voor ogen. Dat, wat doe ik? Wat kan ik daarmee? Ben ik daardoor beter, beter, beter geworden in de termen van welke termen? Ben ik dichter gekomen nu tot het ervaren van het koninkrijk der hemel? Dus van het ware bestaan. Vallen, ik, doet er niet toe. Vallen is normaal. Dat is juist een goede, goed teken, dat je vooruit gaat, dat je valt. Niet valt, dat jij uh, afdaalt. dat jij vallen betekent, dat is, vallen is niet goed, We vertellen het regelmatig, zeggen we vallen, opstegen, en, maar oft opstegen en afdalen. Het gevoel van afdalen. Vallen is echt zonde. Na de zonde voelen we dat we dat wij vallen. Maar afdalen betekent dat je het gevoel hebt dat jij afdaalt, geef je als, als het maar opbouwend is. En ik ga ook na de Yeshua en tijd aan tijd met schepper praten, als moshe. Ja. Ik bedoel na ja. de niveau van Yeshua en dan spreken je precies. Teta, teta, ja dat ja. Ja. ja, precies. de bedoeling met Kijk, wat de bedoeling spreken. is, wat ze wil zeggen, is het Als je richt jezelf tot je ja, dan betekent op, op jouw niveau, doet erin toe, dat je komt tot je keten kom je tot je ketter, dan heb je dat, dat relatie met de schepper. Want de vader is ingebed in de ketter. En dan kan je dat brengen naar, naar beneden, dat kan je halen naar jouw kilim, naar je diepere kilim. Maar altijd begin je met de kliketter. Ja, daar waar geen aviut. Je maakt jezelf als embryo dat jij uh, waar je geen aviout hebt niets verdwijnt in het geestelijke, al jouw wensen bestaan. Maar dan heb je dat, dat is, dat is, de, dat is het wonder van het vermogen om geen avioed, om op te stegen boven jouw avioed. Dat is net een beetje het gevoel van, geeft een, een gevoel van uit te stegen uit de gravitatiewetten hier op aarde. Zo is het geestelijk het gevoel geeft dat jij... ...wanneer je verbindt jezelf... met de klikker. Maar dan ontvang je dan... ...kan je dan tijd tot tijd als het ware... ...met de schepper praten. Dat betekent zien... ...het eeuwig, ...iets wat bestaat... ...altijd. En wij kunnen niet altijd blijven daar. Want... ...ja, wij moeten altijd naar beneden. Het is niet de bedoeling dat wij daar alleen blijven. Maar wij kunnen daar alleen... Alleen daar, alleen in de ketter... kunnen we ons bij, zeg ik dat, bijdenken, bijdenken. Altijd bijdenken is er altijd. Kijk hoe kunnen, kunnen we hier, kunnen we met de auto gaan, waar naartoe, waar, waar je wil. Maar ook met de vliegtuig. Maar altijd moeten we ergens bijdenken. Bijdenken in het geestelijke, dus de kracht, geestelijke kracht waar wij bijdenken is altijd. In de ketter. En daarna brengen we dat naar beneden. We kunnen zoveel daar halen, in de bijtanken, in de ketter, dat we kunnen bijvoorbeeld afdalen tot de jesot, of onze dan hebben we Daar hebben we dan bijgetankt tot, uh, tot het niveau van het lichtgaaien. Tot licht, het lichtgaaien hebben we bijgetankt. We kunnen een beetje bijdenken, we hebben niet zoveel verdiensten, niet zoveel geld, niet zoveel het goede. Dan kunnen we alleen bijdenken, bijvoorbeeld, dat wij van ketter alleen tot daad komen, alleen één een, een kliep, ja, alleen, als het ware, één niveau hebben we bereikt. Alleen het licht uh, extra, alleen licht, ligt we hebben alleen voor licht, roeg, goede voornemens of goede daden, et cetera, et cetera. Maar altijd bijdenken doen we dat altijd in de klinketter. Als je dat steeds voor jezelf, voor je geest houdt en in praktijk brengt. En dat is wat ik ook, waarmee ik nu bezig ben. Dat ik jullie gezegd heb, mijn leraar is nu Yeshua. En daarom ben ik dus, waarom zeg ik dat zo? So, maar moet het zo zijn dat het hoeft niet van iedereen zijn. Van jullie uh, hoofdlerer Yeshua hoeft niet uh, voor iedereen al Yeshua zijn. Iedereen begrijpt? Onvermijdelijk, absoluut moet iedereen voor, voor iedereen die bij ons leert, eigenlijk moet voor iedereen een Yeshua moet, dus de leraar zijn. Ja, van iedereen. En eigenlijk de hoofdlerer. Maar niet iedereen bevindt zich bevindt zich op iedereen heeft zijn eigen niveau. Dus iemand kan op een andere niveau zijn, doet er niet toe waar je bent, maar altijd je zo aanneemt. Wat ik bedoel, kijk, uh, herinner je nog toen ik uh, jullie lessen gaf een paar jaar geleden, toen had ik alleen maar over uh? Ari, hoeveel, hoeveel heb ik van jullie Ari gesproken? Ari, Ari is mijn leraar. alles Ari. Waarom? Ik zat dat mijn niveau was, ik belandde toen in mijn kelin. In mijn kelin belandde ik tot jesot Herinner je nog, we hadden nog drie jaar geleden, begonnen we over jesot praten. We hadden nog allemaal nog glimlachde en een beetje zo ja, grappig was het. Ramchal. Ja, herinner je nog. Ramchal, daarvoor heb ik ook over Ramchal. Herinner je, Ramchal begon als Ramchal. Uh, Bnei Ramchal, de zonen van Ramchal. Onze site begon ik ook als de zonen van Ramchal. Want... Ramkari is helemaal, helemaal boven, helemaal, helemaal uh, uh, uh, binnen bina, dat niveau van zeer hoog, betekent hoog uh, aan de ene kant, hoog nou, aan de zijkanten natuurlijk niet, uh, zeer hoog, maar, uh, maar, maar, niet dat lagere kilim die waar we nu langzaam Ik had het jullie ook verteld, Ramkari. Voor mij is het net of die als in de hemel ergens is. Maar als ik Arië leer, dan had ik het gezegd, ja? dan voel ik dat ik net alles ligt in mijzelf. Al het licht voel ik in mijzelf tot aan de jesot toe. Dat is, ja, dus al nou, die, die, die transformaties, die moet je meemaken. Moet je dat niet zeggen, nou, zoals mijn volk doet. Wij, ze the blijven alleen trouw aan. Moshe, geweldig, prachtig, Na, maar, ha? ja, alleen maar Moshe, alleen Moshe, dat is dat, dat is dat, met een moshe is dan, dat, dat heeft twee kanten, chassadim en gorot, dus twee kanten, goed en kwaad en allerlei, dat die twee kanten, en maar niet, kunnen ze niet komen tot de eenheid, omdat ze alleen maar dat, dat leren. En terwijl wij moeten laten onze, ons het licht afdalen naar onze kilie. tot aan de malgoed, niet helemaal naar de malgoed, want we kunnen dat nog niet, terwijl we nog in het lichaam blijven, kunnen we dat nog niet, maar, oké, okay. en daarom nu, ja, hoeveel heb ik gesproken over, eh, gewoon als voorbeeld, niet over mij gesproken, maar gewoon als voorbeeld, dat ik ook zoveel over Ari had gezegd, Ari, Ari, Ari was mijn leraar. En daarna had ik opeens had gezegd, ik heb geen, ik heb niet meer Ari als leraar. Nee nog, waarom dat is dat? Ik wist niet meer hoe dat was, het is niet aan mij. Niet ik moet bepalen wie mijn leraar is, maar ik moet het licht laten mij. Ik vertrouw op het licht, ik vertrouw op die, uh, en dat mij natuurlijk verbondenheid met Yeshua was wel was wel, natuurlijk speelde een rol, dat ik vertrouwde daarop, en dan kwam ik tot, naar, naar, tot Ari, en Dan had ik altijd over Ari gesproken, en opeens was het, opeens, Ari was weg, betekent niet, no, niet dat die Ari, Ari eh, niets verdween in het geestelijke, betekent dat ik dieper kwam in mijn kilim, nog naar de malgoed toe, en de malgoed toe, en toen ontmoette ik weer, Yeshua, dat was niet een, dat is een gewoon eenvoudige wonder, wonder dat gebeurt gewoon bij elke mens als je komt, als je begint. Kijk bij het begin van. Ja, je ontmoet Jeshua ook op een steeds hoger niveau. Precies. Door af en toe. Dat is ook de reden om al die te uh, zo hard te leren. Is het? Ja. Weet je Nee, ja, omdat. Ja, Nee, ja, dan nee, ja, voor precies. Yeshua. Yeshua Kijk, het be, Yeshua, daarom is het zo gezegd. Ik ben de Alpha en de omega, omega. Dat betekent, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dat betekent precies hetzelfde wat, wat, wat, wat ik nu heb. Jij moet beginnen met de Yeshua, want het licht komt in de Yeshua. En daarna, ik ben de laatste en dan is het wanneer hij komt tot de mal goed... zie je mij weer. Maar je ziet mij dan in de glorie. Ook ik zie bijvoorbeeld. The, uh, the Yeshua in de glorie, niet in de beelden bedoel ik, niet in the, maar de. Maar qua kracht voel ik deze kracht in mijzelf. De volle, natuurlijk is het nog veel ver van, maar toch wel de vollere voelere wordende worden kracht. En die kracht is dan door de door hele, hele middelste lijn van Yeshua wordt aangetrokken naar beneden. En dat begrijp ik. En daarom is nieuw is nieuw voor mij is nieuw de hoofdleraar voor mij is nieuw Jeshua. Ondanks sure. het feit dat ik natuurlijk al die alle andere leraren maar die zijn ook delen stadia stadia in in de in onthulling van de machia van de van bevrijder. Allemaal hetzelfde. Dus, maar nieuw kom ik al tot de stadium, tot het stadium wanneer ik ik zou zeggen bijna letterlijk bijna uh, hoe zeg ik dat, ik zou zeggen lichamelijk ervaar Yeshua in mijzelf my, met al mijn uh, wat, ik, wat ik ook ervaar met alle met alle viezigheid en allerlei andere dingen die in de mens blijven voorbestaan tot zijn laatste snik is wel het licht dat penetreert jou, en dat is dus, daarom zeg ik, daarom is het ook, dat ik nu durf, niet durf aan mij, is het dus gegeven, dat wij ook eh, het Brit Gadascha, dus eigenlijk de leer over het Koninkrijk der Hemel gaan leren, zodra we dat vijfde boek klaar zijn, dat zullen we dat wel bij Zatashem gaan doen, en dat moet iets buitengewoon iets zijn speciaal, want het is niet van mij daar mag ik het ook zeggen wat wij gaan leren, want het als van alle dingen zou het een mondelingen overdracht zal zijn van van niet wat daar geschreven, daar geschreven is maar wat er aftaalt en wat wij uh, zo tastend en tegelijkertijd zo uh, zullen we dan gewoon doen wat aan ons gegeven zal worden. Ik weet absoluut niet wat ik zou zeggen, en wat, hoe, waar, waar heb ik dan de bronnen? Waar? Alles wat wij leren over, Yeshua, over de over de eigenschappen van de ketter kennen wij, de eigenschappen van andere spirood kennen wij, dus aan de hand van al die spirood, en de onthullingen, en alles, samen zo'n iets, en dat moet iets opleveren, dat dat ons praktisch zal brengen naar uh, het ervaren van het de, de de koninkrijk der Heer.